Uur Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Schoof heeft tijdens zijn eerste persconferentie na de ministerraad gezegd dat hij het debat van gisteren pittiger vond dan gedacht. Dat debat ontspoorde helemaal toen vicepremier Agema van de PVV een tweet verstuurde over hoofddoeken. Daarna werd het debat een half uur stilgelegd zodat premier Schoof kon overleggen met zijn vicepremiers. Politiek verslaggever Ewo Kivit viel bijna van zijn stoel door alles. Het was een bijzondere vertoning. Een premier die bij zijn eerste debat door zowel de oppositie als de coalitie wordt aangevallen. En ook nog een eerste vicepremier die naast die premier zit en vanaf daar hem ondermijnt door eigenlijk een PVV-boodschap te delen die dan weer staat op wat premier Schoof zojuist gezegd had. Want premier Schoof zei dat iedereen zelf mag weten of ze een hoofddoek willen dragen. En ik blijf nog even bij de politiek, maar dan in het Verenigd Koninkrijk. Daar hebben ze sinds vandaag een nieuwe premier, Keir Starmer. Hij volgt Richie Soenek op, die gisteravond de grootste verkiezingsnederlaag ooit leed met de conservatieven. Starmer gaf net zijn allereerste toespraak als premier voor de ambswoning Downing Street 10. Good afternoon. I have just returned from Buckingham Palace, where I accepted an invitation from his Majesty de King om de volgende regering van deze grote great te vormen. Starmer heeft in de toespraak gezegd dat hij een premier voor alle Britten wil zijn... en dat zijn regering meteen aan de slag gaat om verandering te brengen. Volgens hem is dat hard nodig. En het, is de eerste dag, en het is de dag van de eerste kwartfinales op het EK. Over een uur staan Spanje en Duitsland tegenover elkaar. Mijn sportcollega Thierry Boon heeft er zin in. Spanje-Duitsland in Stuttgart is natuurlijk finale waardig. De ploeg die misschien wel tot nu toe het meest indruk maakte. Spanje tegen Gasland-Duitsland. Het is ook de wedstrijd van de megatalenten. Jamal Musiala en Lamine Jamal tegen elkaar. En met een nieuwe koep voor Robert Andrieg. Die heeft zijn haar namelijk voor de gelegenheid maar even roze geverfd in de kleur van het Duitse uitshirt. En na Spanje-Duitsland is het aftellen naar de tweede kwartfinale. Vanavond moeten Portugal en Frankrijk nog aan de bak. Krijg je nog het weer? Vanavond is er overal nog kans op een bui. Vannacht kan het alleen in het noorden gaan plensen. Morgen begint met buien, later droger met kans op zon. Dan weer een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Eefgroen van de AWB. De avondspits in Noord-Holland valt alles mee. Er staan een paar korte files, meest dagelijks. Zoals op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Voor Purmerend 7 kilometer file met, met nog geen 10 minuten oponthoud. De A7 Hoorn richting Heerenveen. Voor brees staat 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tenslotte nog de N242 Alkmaar richting Minnemeer. Voor Sint-Pancras 2 kilometer file met ook hier 5 minuten vertraging.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Zierfm. Met nu het weekend in. 6.9. Zie Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Schoof vond het debat gisteren in de Tweede Kamer pittiger dan verwacht... zei hij in zijn eerste persconferentie als premier. Hij had niet gerekend op de stevige kritiek van PVV-leider Wilders... al vindt Schoof wel dat hij het volste recht heeft om zijn mening te geven. Taylor Swift heeft een flink bedrag gedoneerd aan de Voedselbank in Amsterdam. Volgens de Voedselbank gaat het om een substantieel bedrag. De zangeres treed deze dagen op in de arena... en deed eerder soortgelijke donaties bij concerten. Een Russische jongen van 15 moet vijf jaar de cel in voor het verspreiden van pamfletten met kritiek op president Poetin. Het is voor het eerst dat een minderjarige een gevangenisstraf krijgt vanwege politieke redenen. Het weer, vanavond overal wat regen, morgen ook regenachtig, maar smiddags meer zon en dan zo'n 18 graden.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 Who are?